Zit Van der Linde met het NOS-journaal. De Nederlandse en Britse marine escorteren een Russisch schip in de Noordzee. Ook de Nederlandse kustwacht is daarbij betrokken. Het Russische schip ligt in de zogenoemde Exclusieve Economische Zone in de Noordzee. Die is onderdeel van de internationale wateren, zegt het ministerie van Defensie. Eerder heeft het gevaren in Nederlandse wateren. Volgens een Britse minister wordt het Russisch schip gebruikt om inlichtingen te verzamelen... en zicht te krijgen op kritieke infrastructuur zoals kabels. De politie heeft vanochtend een voortvluchtige man uit Polen opgepakt. Hij werd al jaren gezocht door justitie in Duitsland en Polen... voor drugs- en geweldsincidenten. Zo was hij betrokken bij een gewelddadige beroving in 2021 in Krakau... waarbij het slachtoffer om het leven kwam. Na de overval verdween hij. Nu is de man opgepakt in Etteleur. Binnenkort wordt besloten of hij wordt overgeleverd aan Polen of Duitsland. Vier jongens zijn aangehouden in Waalwijk vanwege een brand... die daar eind vorig jaar een leegstaande loods verwoestte. De politie vermoedde al snel dat de brand was aangestoken. De jongens hebben zich vandaag zelf gemeld bij de politie. Gisteren werden op televisie beelden uitgezonden waarop ze waren te zien.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 Waar Peter Koelewijn als eerste Nederlandse rock, rock and afwijkt van de rock and roll is de tekst. Het is eigenlijk nog steeds een tekst over volwassenen. Jan, Janssen en zijn vrouw, dat zijn geen teenagers. Nee, is... maar, maar, maar de, de feel uh, rock is, is rock and roll. Ja. En hoe komt dat? Dat komt <laughs> doordat Peter Koelewijn uh, uh, een demo ging opnemen bij Bovema in Heemsteden.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 Had hij bij, eh, bij Philips Fronengram gezeten, dan had hij gezongen. Kom van dat dak af, ik waarschuw niet meer. Ja, heel gearticuleerd. Maar Peter Koelwijn zingt: kom van het dak af, ik waarschuw niet meer. En dat is rock'n'roll: afknijpen, uh, uh, uh, naar de straat toe halen. Ja, ja, ja. En, en daarom oh, is dat voor mij is dat zo typisch het begin van de rock'n'roll in Nederland. Dat is die en het komt van buiten het centrum van de macht. Ja. En het is in een soort dialect. De Beatles werden in Londen aanvankelijk niet gepruimd... omdat ze een Liverpools accent hadden. Ja. Zoals Kolewijn en Brabants accent hadden. Ja? Ja.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 Dus dat is heel belangrijk geweest. En natuurlijk heel belangrijk voor de ontwikkeling van de, van, van, van de popmuziek. in Nederland is Radio Veronica. Ja. ja, dat geloof ik ook wel. Dat ja. is Radio Veronica. Ja. Ja. Nog even, even ja. bij Peter Koerlijn blijven. Waarom vind jij nou... Uh, Doe me net als op. Zo'n mooi uh, Ik denk dat dat een... Uh, kijk, muziek is by the end of the day emotie. Ja. Uh, en... Uh,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 Uh, emanciperen. Dan kan iemand op een gegeven moment, zei, een gegeven moment zingen, ook oh dat geeft mij mijn eigen Mercedes-Benz, zodat ik niet meer bij de jongen die auto hoef te kruipen. Ja. Zoals in die auto van Chuck Berry, die altijd meisjes in die snelle auto's meeneemt. Ja. Dus, dus, dus dat, dat is nogal een... En, en doe maar net alsof Irene. Daar kon ik me heel goed mee vereen. Zo, want ik had ook steeds te maken met meisjes die maar net deden. zoals ze je leuk vonden en je aanstoten en noem maar op. En als je dan iets probeerde, dan keken ze je, je aan alsof je een verkrachter was. Ja. Dus, <laughs> ik vond dat doe maar net als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 Q65, QB en de Blizzards. the Blizzards. Ja, Blizzards, ja, dat is iets later, maar het is dan meer de blues. Ja. Laten we maar gauw gaan luisteren naar Peter Koelewijn en zijn rockers met het nummer Doe maar net alsof' of uit 1960.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 dat je en maar in Engeland kreeg je al meteen een twee stromenland. De Beatles liggen eigenlijk in het verlengde van de Amerikaanse musical muziek. En uh, de Stones liggen in het verlengde van de Amerikaanse Rhythm and Blues muziek. Yeah, rhythm and blues, yeah. En dat, dat, dat, dat weerspiegelde zich ook in Nederland. Ja. En zelfs in Rusland heb ik dat gezien. Ja, ja. Okay. ja inderdaad. Ja. Daar heette die rockers, of de mos heette Stil, mensen die in stijl belangrijk vonden, oh, Stiliagi genoemd. Ja. Trouwens, uh, interessant voor de Nederlandse popgeschiedenis, dus niet voor niks heb ik Venus uh, opgeschreven. Ja, inderdaad, ja. Maar uh, uh, Venus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 Dat weet ik ook niet. Volgens mij niks. Chika, verkeerd. Gewoon verkeerd geïnterpreteerd. Ja ja. ze hebben ze het verstaan. Dat, en dat is volgens mij een moskouse vriend. Is dat de eerste, eerste, eerste, eerste pophit van Rusland? Gewoon interessant. Een Nederlands liedje. Nou ja, nou heeft hij het ook weer gepikt. Maar goed, dat kan pas veel later naar boven. Is dat zo? Ja. Niet gezien bij Martijn van Nieukerken? Nee, nee. Nee, dat wel. Venus. Ja.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 Kolonel, de kolonel Parker is de uitvinder van de rock n roll marketing. Marketing, ja, ja. Dat is de man die buttons liet maken. I love Elvis en ja, ja. I hate Elvis. Ja. Want links om of rechts heen, je kunt aan allebei verdienen. Ja, Inderdaad, ja. Fantastisch. Ja. Maar je hoort ook nogal negatieve verhalen over hem. Ja, nou, ja, ik, heb ja. Dat, ik heb dat heel diep uh, uitgezocht. Ja, en het valt bijna. En uh, nee, nee, ik wil niet zeggen dat het meevalt. ...maar mensen die uh, negatief over hem zijn... ...kijken alleen maar naar één kant. Maar die andere kant... ...Elvis brengen... ...Elvis uh, managen... ...Elvis uh, gaande houden. Ja, maar, uh, maar hoe Met, uh, Zou dat niet gelukt zijn? films... ...sleimige nummers. Ja, maar in het ja, begin niet. Maar was ...ja, maar dat is de Sun-periode. Ja, maar toen was die Kronenel er ook al houdt bij was, betrokken hè. Ja, want uh, oh, Elvis die ging, ging meedoen was, op de Louisiana Hayside...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 Dat de circus is coming to town. Ja, Heb je een idee? posters en bijvoorbeeld. Uh, met je rondrijden met uh, binnenkort in dit theater. Ja, maar ja, hoe rijd je rond? De olifant met de olifant. Maar, ja. Met de olifant. Ga je vooruit? Ja, en, en, ja. Oké. Die valt op. En in al ja. die stadjes is dus eens in het jaar is er iets. Ja.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 En ik denk, ben ik gek, ga die man voor niks weggeven. Dat is in mijn geval uh, geen ja, gespreksonderwerp. Dat moet je niet ja, doen. Ja. En volgens mij had de kolonel een tweede overweging. Die rock'n'roll, die zou niet lang meer duren. Ja. Dus wat heeft de kolonel bedacht? Hoe kan ik die carrière van Elvis verlengen... door Elvis van de rock'n'roll in de mainstream te brengen? Dus volgens mij heeft de kolonel de diensttijd gebruikt... als een soort quarantaineperiode... Oh. En dat die opvatting wordt ondersteund door het feit dat Elvis na zijn dienst een welcome-back-Elvis-programma uh, krijgt op ja. de Amerikaanse televisie. Ja, ja. Naast wie? Frank, Frank Sinatra. Oh, dat is niet niks ja. uitspraken. En opeens is de rock roll Elvis Presley is de gelijke ja, van Frank Sinatra.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 Nee, maar toen werd hij een Wat een dat... De de nooit klauwen, nee, is nooit en ze inderdaad. <laughs> nou, en toen was Elvis naar de Beatles natuurlijk helemaal weggezakt. Yeah. Toen heeft uh, de kolonel hem teruggekregen in 1969. Met die uh, uh, show. Oh, uh, met, uh, Las Vegas. Nee, nee, dat is daarna. Oké. Okay. Ja, dat, dat is die... Uh, met het nee, dat leren pak. Ja, met dat leren pak. Ja, en en met, die, uh, met die jongens. Dan doet hij die Peter oorspronkelijke liedjes, die ja, rockerolliedjes ja. nog een keer. Ja. Ja. Dat is de Memphis... Uh, oh, ja, ja. was eigenlijk volgens de kolonel moest dat een kerstshow worden mm -hmm. want Artwissen die geen succes meer we nemen een kerstplaat op maar toen was er een jonge producent Steve Binder, zit ook in mijn documentaire ja. over dit uh, verhaal en die, heeft, uh, die was nog zeg maar, die zei nee ik wil Elvis laten doen wat hij als rock'n'roll deed zei ja. de kolonel over beleik en die is met Elvis gaan samenspannen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 My life, I'm a lot like you were Old oh, man, look at my life Twenty-four and there's so much more Live alone in a paradise That makes me think of two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 En de kwaliteit van de opnamestudio's lag ook ver achter op het buitenland. Dus het klonk ook allemaal veel doffer en veel minder. Ja. En er werd ja. uh, zeker in het begin een meisje maar veel te veel geïmiteerd. Kijk, ik ga de Blue ja, Diamonds wel. niet goed vinden. Als ik de Everly Brothers ken, nee. dan denk ik ja, leuk dat je het probeert. Maar uh, dan kun je <lacht> nog tot nog toe steeds documentaires over de Blue Diamonds maken. Maar dat maakt op mij geen enkele indruk. Ik ben zelf ook te onbekend gebleven eigenlijk. Ja, er... Met Longtons, Shorty en de ja, Spectacles, ja, ja, toch? Wel twee. Uh... Drie singles, de ja. derde ja. single was onder de titel Weet Je Wel. idee van uh, Joost en Draaien van Willem van Kooten. Ja, weet ja. je wel. Blijft. En waar ben je gestopt? Uh, of ben je nog blijven doorspelen? Nou, uh, door ik speelde toch tot voor kort met mijn toenmalige vriend... maar die is kortelings overleden. Oh. Dus uh, Wij stonden aan de vooravond van een hele grote comeback...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 die zijn spectacles met I'll Be Satisfied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 krijg je op een gegeven moment jazzrock, symfonische pop, -rock, ja, rock. Ja, je? je krijgt allemaal ja. pro-rock, country rock, je krijgt allemaal van die ver bijzondere. Eigenlijk worden allerlei andere muziekstijlen langzaam maar zeker opgenomen. In die popmuziek. En daarmee wordt die popmuziek ook weer breder. Ja. En de kwaliteit is alsmaar beter geworden. Want wat, je kunt nu op dag een beetje aan de straat zien. Ja. Van 12, 13-jarige jongens. Die vele malen beter speelden dan wij ooit in die tijd deden. Ja. Ja, ja. Maar die beginnen al heel jong. En die hebben de muziek bij de hand. En die hebben de filmpjes via YouTube. Je kunt het afkijken. Ja. Ja. Nee, die kwaliteit is enorm gegroeid. Maar...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 En zoals gezegd, ik, ik vond dus een band als uh, T.L.A.O. Dat vond ik dus, uh, dus, maar ook Rubin okay, de Blitzers Ik Gelling vond ik natuurlijk wel een hele, ah, yeah. een, ik vond ik wel een toptalent. Interna Jan Akkerman was een internationaal yeah, toptalent. bij yeah. Focus heeft ook behoorlijk wat indruk gemaakt. Maar die speelde dan weer in die, in die ja, hoe noem je dat, jazzrock, uh, ja, meer in de jazzrock categorie. Yeah, yeah. En, en, uh, en, en, en je hebt ook van die ontwikkelingen binnen popmuziek met...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 En uh, ik weet bij de hitkrant oh, okay. hebben wij op een gegeven moment ook ja. nog een hitkrant uh, uh, discotheek op de, mm -hmm. gezet, ja. op, op de weg gebracht met Harry de Winter. Oh, die ja. is daar begonnen. Ja. ja. En, uh, en, en nou ja, goed, zo loopt dat dan ja. verder. En nu ja. is het weer toch terug naar. Uh, ook weer de groepen zijn groter geworden. Uh,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 Ja, dat zijn zoveel verschuivingen nee, in, zo die wij nauwelijks muziek vinden. Maar... Ja, ja, dat had ik toch ook nooit kunnen vermoeden. Kijk, die house muziek. Het dat... is ja, wel wat leuk wat je zegt dat wij geen muziek vinden, maar dat is van. Onze ja, dat ja. natuurlijk ook of zo. Dus... Zo herhaalt zich dat weer. Dat hadden we De generatie van mijn ouders vonden de Beatles en de Stones geen muziek, alleen maar boom, boom, boom. Ja, ja vals dat ik... zingen. En dat vals zinnen, ja. Het ja. is oud. Ja. Het is toch geen muziek daarom dat ik ja. nooit zoiets zal zeggen over welke muziekontwikkeling dan ook? Nee.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 Nou, dat dat heeft ook met de, het de het? tijdgeest te maken. Hè? Veel uh, onzekerheid, uh, financiële ellende en zo, en veel werkeloosheid en zo. En, uh, in ja. Nederland vooral, in Nederland oh, veel ja. minder hoor, maar, maar daar is het begonnen, ja. Ja. ja. ja, ja, nee, de question, uh, ja. maar op. Maar goed, het is ook weer terug naar de, de, de, de rock en roll. Want in Nederland gebruiken we alleen maar het woord popmuziek. Dat is eigenlijk jammer. Ik vind rock en roll ja, lekkerder. Is beetje... Dat is een veel betere term. Pop is populair. Ja. En het begint op, het begint op de straat. Dat is een en, verzamelnaam. Ja. maar het gaat altijd weer terug naar de straat. En, ja. Uh, ja. en, en, en die rapmuziek komt ook weer van de straat. Ja, en de straat ja. die komt dan, op een gegeven moment, komt in de mainstream. Maar ja. net wat jij zegt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 een concept op loslaten, ja. een samenhangend ja, programma van liedjes maken. Ja, ja. En, en, en, en, en die samenhang, die werd weer uh, gereflecteerd in het roesontwerp. Ja. En je had fotograaf van je eigen generatie, ja. je had ontwerpers van je eigen generatie. Ja, dat, ja, dat kan is. nu toch ook, je ziet dat hele websites ontworpen worden voor één ja. ja, nieuw album of zo. Hè? Nou, maar ik zie nu dat in de feite de laatste, dat ja. alles uh, is, uh, is teruggegaan. Laat ik zeggen, die samenhang is volgens mij weer uiteengevallen in losse ja. nummers.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 En hij uh, had hij het over mijn beentje van vroeger. En toen liet hij foto's zien. Toen zei hij, maar jij hebt een bril op. Ik zeg, ja, daar heb je misschien toch wel een uh, gevoelig punt aangeraakt. Ja. Misschien had ik geen bril op moeten hebben om succes te krijgen. Nou, dan heb je <lacht> allemaal een bril opgezet. Ja. ja. <lacht> je moest er inderdaad, maar ik deed er wel moeite voor. Want dat was in de jaren, middenjaars, ja, middenjaren 60, kwam de eerste Pub in Amsterdam.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 Kijk naar David Bowie, ziet het vaak al aan de ogen. Die zijn, die zijn scherp, een miljoen. Kijk in die ogen, kijk naar Bowie, kijk naar die ogen. Die, hebben een, die branden. Ja, dat is waar. Die branden. En ik ben een keer met mijn Amerikaanse vriend... die ik in de tijd heb leren kennen... toen hij me introduceerde bij Bruce Springsteen... die toen nog heel onbekend was. Een paar jaar geleden, of een paar jaar daarna... nam hij me mee naar een concert van een artiest in Los Angeles. Hij zei, ik wil even kijken... Uh,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 Sparke. Daar hebben we, ja, nee, ja, maar ja. kijk, in de popmuziek staat de microfoon altijd te hoog. Kijk naar Ross en al die mensen, zei, je moet altijd, de net doen alsof je er net niet bij kan. Ja, dat je een beetje ja. Dus, ja of of of uh, de slingeren, of uh, over dwars houden, of dingen mee doen, working the mic. Ja, dat ja. is ook een element in het bundelen van energievelden. Uh, ja. en, en, ja, je, je ik kan het aanwijzen. Maar <laughs> je nee, kan het maar niet vanuitvillen. Nee, uh, ja. ja. Maar goed, als je jong bent, begin uh, eerst oh, maar eens. Nee. Uh, want je hoeft ook niet een instrument goed te kunnen bespelen. Nee, nee, nee. Dat, dat hoeft niet. Nee. Ik weet toen Brian Eno uit de Roxy Music was gezet ja. En uh, voor zichzelf uh, een zaakje uh, ging opbouwen. Toen ontmoette ik hem in Londen, zat hij een beetje zielig in een kamertje met een gitaar.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 Ja. ja, weet je, dat noemde hij dan. Hij kon eigenlijk geen gitaar spelen, maar hij speelde snakegitaar. snake gitaar. Je wat zou dat nou zijn? Ben je meteen nog ja. weer snake gitaar? God, Brian speelt snake gitaar. Ja. Ook dat soort dingen speelt ja, allemaal een ja, rol. Ja, ja, ja. <laughs> je moet mentaal wel sterk in je schoenen staan, want het probleem van het worden van een ster, dat is dat je ook, euh, zeg maar, bijna fysieke ster wordt. Out of reach.